Het NOS-nieuws van 10 uur. Dit is door wordt ervan verdacht dat hij mogelijk bezig was met de voorbereiding van een terroristisch misdrijf. In het stadion was op dat moment een concert van Guus Meerwes bezig. De man is een geradicaliseerde moslim en gedroeg zich volgens de politie verdacht. Hij was buiten het stadion aan het filmen en had geen kaartje voor het concert. Een grote politiemacht werd opgetrommeld vanwege de aanwezigheid van de man. De verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Tennister Richelle Hogenkamp heeft gisteren na haar verloren partij in Rosmalen een doodsbedreiging gekregen. Ze deelde het bericht op Twitter. Een man die had gegokt op de wedstrijd is boos vanwege haar verlies. en schrijft dat hij hoopt dat iemand de tennister met twee kogels vermoord. En voegt eraan toe dat als hij haar ooit vindt hij haar benen zal breken. Of Richelle Hogenkamp aangifte gaat doen is niet bekend. Bij een pluimveebedrijf in Woudenberg staat een schuur met 80.000 kippen in brand. Boven het bedrijf zijn dikke zwarte rookwolken te zien. Volgens de brandweer zijn er geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij de brand. Ze laten de schuur in Woudenberg nu gecontroleerd uitbranden. De explosie gisteren bij een peuterschool in het oosten van China was een aanslag. Er is gebruik gemaakt van een zelfgemaakte bom. De dader is bij de aanslag om het leven gekomen, meldt de Chinese staats-tv. Wat zijn motief was, is niet bekend. Bij de ontploffing kwamen acht mensen om het leven, 65 mensen raakten gewond. Een aantal van hen ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Onder de slachtoffers waren veel ouders die aan het eind van de schooldag op hun kinderen stonden te wachten. Het weer, vooral landinwaarts veel bewolking, met mogelijk een korte bui. Aan zee meer zon, het wordt 17 tot 21 graden. In het weekend wordt het opnieuw zomers warm, blijft het droog. Morgen wordt het 21 tot 25 graden, zondag 25 tot 29 graden.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geroepen op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de watertoren. Een hele goede morgen luisteraars Waterkoren Sport, zoals u gewend bent op vrijdagmorgen tussen 10 en 1 uur vanmiddag. Met weer heel veel gasten en we gaan gauw over naar Henny. Goedemorgen allemaal, fijn dat u weer luistert. We hebben een uh, wat andere opzet dan normaal. We gaan natuurlijk zo meteen bellen met uh, André Jans over het wielrennen. Want het wordt toch heel spannend daar in de Dauphiné. Maar we hebben Joop van Os uh, te gast. Uh, en die moet om half elf weg. Ja, absoluut. En dit, dit, dit, ik dacht dat jouw telefoon over ging. Maar... <laughs> ja, ja, dat is een bekend tjoentje. <laughs> ja, mooi hè? Maar het begint ook weer bijna, hè, de ronde van kijk. Heerlijk. Ja. Nou ja, we hebben een heel druk programma. Er is heel veel gebeurd. Laten we maar beginnen uh, met de muziek. Dat doen we altijd. Jos Dion, hoe is het, jongen? Met mij is het uitstekend. Je hebt net met je mooie blad uitgebracht. Prachtig, hè? 023 ja. uh, magazine.nl, eindelijk van de grond. Waar is het te krijgen? Uh, het is uh, in Control Circulation... Uh... Uh, rondgestuurd. Ja. Dus het, het ligt bij uh, ja, openbare plaatsen... waar veel mensen komen. Bibliotheken, standartsen, huisartsen... Uh, sociëteiten, enzovoort, enzovoort. Interview met Merijn Snoek, de wethouder. Dat zit er ook helemaal in. Dat zijn echt prachtige... Uh, ja, dus ik, vind, ik ben er ontzettend tevreden mee. Het heeft even geduurd. Hij beweert dat Haarlem wel een sportstad is. Ja, dat beweert hij ook. Maar misschien krijgt hij nu wel eens gelijk. Joh. Je weet me nooit. Zandvoort is er in ieder geval. Daar gaan we het zo over hebben. Met Joop mm. van Nes. Oké. Okay. Ja? Maar we gaan eerst muziek nemen. Eerst muziek. Jawel. Als Charles. Charles. Duijf. Ja, en we praten vanmorgen met mensen en we zingen over mensen. People. Be a person who needs people People who need Ja, de overbekende People gezongen door Barbra Streisand. En natuurlijk in de goede gezelschap van uh, niemand minder dan Stevie Wonder. We gaan weer snel naar onze presentator, Henry Rukkert, uh, Jos de Jong en uh, Joop van die zit er ook bij. Ja Joop, want uh, er is weer veel gebeurd op het uh, sportgebied in Zandvoort. Behoorlijk wat, ja. Het lijkt erop dat Zandvoort uh, als sportstad... wordt door steeds belangrijk Ja, gaat ze steeds meer profileren, hè, volgens mij. Ja, de, de, de oude tijden herrijzen. Ja. Mooi toch? Ja, zeker, zeker. Goed om te volgen ook. Net geen finale voor de tennissers? Nee, helaas, helaas. En, en, uh, ik heb uh, Hans Schmid, een van de twee coaches, gesproken. Een dag later doen ze weer een naar in Zandvoort. Hij zegt, het was een dubbeltje op zijn kant. Helaas hebben ze de meerder moeten herkennen in, uh, in Alta, het Amersfoortse Alka. Het werd 4-2. Hij zegt, maar voor hetzelfde hadden wij met 4-2 gewonnen. Het was pech hebben. Ja, en tegen pech kan je weinig doen, denk ik, en niet. dan kan je de sterren van de hemel spelen. Maar als je pech hebt, dan lukt dat niet. Helaas. Met maar wel de vierde keer in successie in de finale. Ja. Mooi. Ja, geweldig. Ja, geweldig. ja, geweldig. Aan de telefoon ook van finesse. Nee, sorry, sorry nee, uh, waar, uh, And André Jans. <laughs> André Jans. Hoe komt het? Ja, ja, een beetje toch. Uh, ja, Wordt het hard van volle charme? Alzheimer light, hoor dit. <laughs> André, goedemorgen, man. Goedemorgen Henny. Goedemorgen Charles. Wat, wat goedemorgen. een spanning in de wielrennerij. Ja, het is uh, het is heel mooi. Het is heel leuk. Genieten. Wat denk jij? Ja, nou, Kruiswijk kan gewoon winnen. Ja. En ik zie dus een kentering, ik heb net de berichten op WAF uh, bijgewerkt... ...ik zie een kentering in de aanpak van uh, Lotto Jumbo. En uh, nou, dat uh, schijnt te gaan werken. Iedereen deed een en, beetje lacherig toen bekend werd wie er allemaal bij zaten... ...maar ze halen het ene succes na het andere. Ja, en uh, het is, uh, ik, de, ik denk dat het te danken is aan Adi Engels die ze binnen hebben gehaald als ploegleider. Ja. En die is dus gewoon gaan zeggen van... jongens, misschien moet het anders. Nou, en dat, dat mag toch. We mogen toch innoveren. Anders hadden we nog in berenvellen gelopen. <lacht> Niet <dan? lacht> Dus je moet altijd blijven vernieuwen. En dat, dat, dat zie je aan alle kanten nu gebeuren. Sinds het jaar 2000 zo... zo uh, Voel ik dat sinds de, het begin van het echte internet... en de snelheid waarmee de nieuwe generatie dingen adopteert en dingen leert... en het, de hoeveelheid informatie die je iedere dag op je afkrijgt, dat is onvoorstelbaar. Ik vind het fantastisch om te zien hoe zo'n wielerploeg... en daar ben ik dan zelf ook bij geweest, van als, als Sunweb... functioneert met allemaal professionals, allemaal mensen met academische achtergrond, allemaal... Ja. Alle medewerkers. Mag ik even vragen om welke ronde we het eigenlijk hebben? We hebben het over de Dauphiné natuurlijk. Oké, okay. dus over... niet, niet Zwitserland. Dus. We hebben het over de ronde van Zwitserland op dit ogenblik. Okay. Waarin... Uh... Uh, ...Jumbo een, een goede kans maakt om de ronde te winnen met Steven Kruiswijk... ...en ik zie ook het team daaromheen zeer professioneel functioneren. Ja. Het is dus anders geworden en ik zie dat aan alle kanten. Ik zie dat ook in de voetbalsport gebeuren. Uh, ik zie mijn zoontje nou dagelijks of drie keer in de week trainen bij uh, Achilles... ...met een stel jonge trainers met al achtergrond uh, ...die een heel goed programma hebben uitgestippeld. Die eerst hebben gezegd wat voor spelers zoeken we... ...en die zijn ze stuk voor stuk gaan zoeken... ...en binnengehaald. Ze hebben een team samengesteld. Ik heb gisteren weer met open mond zitten kijken. Nou, ik zie dus een vernieuwing ook in die wielersport gaande. Alles wordt wetenschappelijker benaderd. Het is niet altijd even leuk. Wij hebben nostalgische gevoelens richting de ronde van de Orteliestraat ...en Berlijn-Warschau-Praag... Dat mag. En dat delen we ook met elkaar, alle echte wielerliefhebbers over de hele wereld. Maar uh, als je nu ziet dat... Uh, Oké, okay, en Dumoulin, die stopte dus mee in de zesde etappe. Die wilde niet in de regen verschrikkelijk weer een dag afzien uh, in de bergen. En natuurlijk met het oog op het uh, kampioenschap van Nederland individuele tijdrit. Want het rood-wit-blauw staat hem goed. Ja. Maar ik denk dat de regenbogen nog mooier zal staan. <lacht> ja, En dat kan ook. Dat kan. Heel verstandig hoor dat hij uitstapte vind ik. Tuurlijk, ja. tuurlijk. En wel gestart, want de ronde van Zwitserland, was een van de weinige ronden, betaalt dus lekkere startgelden. Ja. En uh, ze fietsen voor geld, hè, die jongens? Ja. Hey, er staan uh, uh, met nog drie ritten te gaan, maar liefst ja. acht renners binnen de minuut. Ja, dat is onvoorstelbaar. Die, die top die is zo breed geworden en het is zo ongelooflijk moeilijk om een grote koers te winnen... He, dus alles moet zich echt in dienst stellen van één man. Eigen kans gaan is er niet meer bij. En uh, nou, ik zie dan, uh, dat, dat, dat Jumbo bevestigt een nieuwe aanpak. Ik heb net Adi uh, Engels nog even gefeliciteerd met zijn verjaardag. Ja. Maar ik denk dat het aan hem te danken is dat er een, een nieuwe, nieuwe wind waait. Ja, leuk hè. Posse Vivo ja. staat de eerste, Caruso tweede... en dan staat ja. Kruiswijk op 13 seconden. Ja, Alleen in nou ja, de tijdrit maakt hij dat toch goed. Ja, tijdrit van 28 kilometer ja. zondag. En vandaag aanklampen. Ja. Gewoon aanklampen. Ja. He, dus het enige wat je moet doen, niet gaan aanvallen, gewoon aanklampen. En dan uh, kan, hij het, uh, kan hij het redden. Well. En pot voor uh, Pozzo Vivo hebben ze een rompertje gemaakt. Oh ja? Yeah? Ja, een uh, geel rompertje. Dat is het enige wat paste. Want een, uh, een XS, dat paste niet. Dat ging hem toen nog op zijn knieën. Oh, <laughs> maar een, uh, ja, wat hij gisteren presteerde, weer die Pozzo Vivo. Is een, uh, Mooi, hè? Ja, een kleine man. Hey, laten we even naar Nederland gaan, want daar was ook weer een uh, succes. Ja, dus ter ZFM Tour of zo. Ja. Ik heb de organisatie gevraagd waarom ze niet bekendmaken... bij de Nederlandse mensen dat er een wielerfestijn is. Nou. En uh, ze weigeren dus er uh, bekendheid aan te geven. Dus er staat al start en finish dus bijna niemand te kijken. Nee. Want ze kunnen goed organiseren, maar promoten is een vak. En dat ja. heb ik ze aan hun verstand gebracht. Ze dus je kunt in één keer de hele wielenwereld bijna bereiken. Ja. En je wilt het niet. Nou, goed, dan komt er niemand kijken. Ja, Jammer. Jammer. Hè? En dan kun je dus ook geen sponsors vinden. Ik kan ook geen beelden vinden, geen video, niks. Maar we hadden wel een mooie winnaar. Ja, nou ja, Dylan uh, wint weer, hè. Ik, ik vond nog een mooi artikel uh, van de, de Ronde van Kattenburg uh, in 1950... waarbij zijn opa Co Zieleman fietste... Ja. en zijn andere overgrootopa, Hein van Brene fietste met een heel artikel erbij. En nu zie je dus een kleinzoon, een achterkleinzoon, die zo geweldig presteert. Dus het wielenbloed stroomt door de aderen. Ja. <laughs> Trouwens, voetbal. Zondag zien we elkaar hè, in Sneek... <laughs> want uh, Achilles 1894 speelt mee in een toernooi in Sneek, ja. waar ook de koninklijke aanwezig zal zijn. Ja, en het wint. Kom je niet? Nee nee, nee, nee, nee. Oh, jammer. Ja, nee, nou, ik dan... heb morgen een veel belangrijkere dag, joh. Oh ja? En, en daar ben ik zondag nog stuk van. <laughs> oh, ga je feest vieren? Ja, natuurlijk gaan we feestvieren, want de uh, jong HFC wordt gewoon weer Nederlands kampioen morgen. Wat geweldig. Ja, nou, ik, ik hoop dat jullie het redden. Maar weet je wat? Ik zal zondag videobeelden maken. Oh, leuk. Dan kun je daar weer van uh, genieten. Ook van de Koninklijke HFC. En uh, nou, we hopen dat het een heroïsche strijd wordt. Als ze met Hostel. elkaar in het uh, strijdperk treden. het wel. <laughs> met de A-junioren onder de 19. Leuk, hè? Ja, heerlijk. Ja. André, nou, André, wat vond je van het uh, ongeluk in Vogelzang met, met die wielrennen? Ja, verschrikkelijk natuurlijk. Ja, is dat nou een, een tendens dat, dat, uh, dat er strijd ontstaat... tussen verkeersdeelnemers en wielrenners op de weg? Nou, je ziet het in Australië gebeuren als je WAF een beetje volgt. Ja. Uh, in Australië worden ze met moed wil doodgereden. Echt waar? Uh, die fietsers die rijden dus op de weg... en nemen dus een half metertje van de weg in beslag. Ja. Maar die mensen komen met grote snelheid op die lange wegen aanrijden... Ja. en vinden dat die renner gewoon het gras in moet en dat doen ze dus niet, dus rijden ze eraf. En dat uh, is een tendens die, uh, die we hier ook zien met de agressie in het verkeer. Als ik jonge mensen achter het stuur zie zitten met een uh, boom -boom autootje en een spoilertje erop... die zich gedragen, uh, ja nou ik kom niet zoveel meer in het westen van het land... maar hier ook in het oosten en in het noorden van het land... heb je jonge mensen die niet weten dat je rekening moet houden met anderen in het verkeer... Als ik hier bij een, een zebrapad stop omdat er een bejaarde met, een, met een, een karretje staat, dan stop ik. En dan zeg ik, gaat u gang mevrouw of meneer. <laughs> en dan achter me gaan ze zitten toeteren. Yeah. Hey, He, tot slot is... André, we hadden gisteren ook weer in Nederland een wedstrijd waar onze, ons talent, Zandvoortse talent, achter werd. Jesper Ras. Ja. Ja, mooi hè? Ja, nou, die jongen moet zijn, moet zijn weg vinden. Oh, en, die vindt hem wel hoor. Nou, ik hoop het. Ja, hij rijdt nog steeds met uh, een kars om zijn, uh, onder zijn uh, pols. Ja. Het ja. was een pittige breuk. Dus is de polsbreuk altijd uh, erg pittig. Ja, ik, ik, heb het, ik heb die ervaring ook. Ja. Ja, het heeft toch jaren daarna pijn gedaan. Ja, ja. En, en, uh, ja, hij begint weer helemaal terug te komen. Hij heeft ook de grote jongens achter zich gelaten gisteren. Nou, kan ja. ik me niet herinneren welke ronde het was, maar ik vind het wel. Uh, hij is behoorlijk weer aan het weggaan aan de Timburg. Gelukkig komt hij helemaal ja, terug. Nou, de. de Jong talent komt eraan, je wil het niet weten. En vooral als je die, die uh, wielerschool ziet van de belofte van uh, bijvoorbeeld Sunweb... die in Duitsland een permanent uh, uh, instituut hebben eigenlijk... waar die renners, die jonge renners, uh, op fietsergometers... met uh, verzuringsmeters, met, uh, met alles uh, trainen... Wordt wetenschappelijk aangepakt zeggen? dus? Wat? Wordt dus wetenschappelijk aangepakt? Wetenschappelijk aangepakt. En wij hadden al natuurlijk professor. Uh, uh, hoe heette die ook alweer? In 1970 al. Zo. Ja, ja, ja. Die met allerlei metertjes op ons hart ging zitten en onze longen ging meten. En dat deed hij na drie maanden weer. En dan zei die jongen: Je hebt progressie gemaakt. Ja, ja. ja. En dan zaten we op zo'n fietsergometer en dan trapten we een bepaalde waarde. En uh, dan kwam dan na jou, kwam dan Joop Zoetemelk of Vero den Hertog en die deden ja. nog eens 30% bij. Ja ja ja. En, en toen wist je eigenlijk al, en we waren, wat was die nou, die jongens die waren ook 19, 18. Ja. Hè, die waren hartstikke jong, maar dan zag je dus al van, hé, hey, dat is godverdorie niet te geloven zeg. Dan ja. ja, weer in de morsus. Voor ik het vergeet, ja. André, want, want uh, uh, misschien heb je dat ook wel op Facebook gezien. Onze, onze wielrenner Ron Smit ligt in het ziekenhuis. En die heeft, ja, uh, ik, ik volg dat allemaal. Ja, uit. die ja. moeten we natuurlijk niet vergeten even van harte beterschap te wensen. Hij heeft een uh, hele trage hartslag. Misschien wel een sporthart. Nou, dat is ja. misschien hoor. Dat, is, dat, dat... heeft hij zijn leven lang al. Ja, het is een wiel gereden. En je kan er die 200 mee worden. Heeft, die ja. overleeft ons allemaal, man. Ja. Die wordt, wordt gewoon Zeker. 200. Eén ja, succes had... na de andere haalt die uh, nog steeds. Uh... Ja, ja. ja. Nou, ik heb al gezegd van. Uh, als, ja. als, jij, als jij verpleegsters aan je bed krijgt, dan zorg jij in ieder geval dat uh, de hartslag van die verpleegsters wel uh, op pijl blijft. Hé hey, André. <laughs> kerel, André. Druigen, brand, ja. Ja. Er komen twee hele mooie dames, komen nu de studio binnen. Ja. En dat zijn Zandvoortse kampioenen, Sharon Kreuger en Fabienne Skipio Bloemen. Twee ja. hockeysters, dus, die vorige week al uh, een, een wedstrijd voor het einde van de competitie kampioen werden. Dus ja. we gaan jou afbreken, want ik heb meer interesse in mooie dames dan jou, André. <laughs> nou, gelijk eventjes. Nou, nog een prettige uitzending samen. En ik blijf ja. jullie uh, live volgen. En uh, tot volgende week dan. Oké, okay, makker. En bedankt, hè. Oké, okay, fijne hey, dag. En succes morgen. Ja, of zondag bedoel ik. Zondag? Ja. Ja, morgen toernooi in Koevoorde. Ja, ja nou, wij morgen de wedstrijd op het Nederlands kampioenschap, dus dat is ook wel... Uh... Veel succes. Je zal toch worden de tweede keer in, op een rij, hè? Godverdomme. Ja, nou, ik wil die koninklijke HFC wel eens, uh, wel eens zien spelen. Nou, dan moet je en komen dus morgen. Half gaan we ze zien. Half drie. <laughs> ja. Oké, okay, fijne dag nog. Fijne dag. Ja, we gaan eventjes uh, Joop van Nes uh, uh, uh, trakteren op een stukje muziek. En dat doen we. Uh, er was een Nederlandse groep, die heette De Jets. Die hebben het uh, aardig gecoverd. Maar het origineel is natuurlijk van Christian en St. pieters En dan heb ik het over de Pied Piper. You, with your and you, always contemplating what to do. In case found you, can't you see? That it's all around you, so follow.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 Christian en Sint-Pieters, de Pipe Piper. Ik zei het net al, ook door de Jets gecoverd. Nu kwam uit Utrecht vandaan, Nederlandse groep. Snel weer naar uh, Henny Rukert. Ja, want we hebben twee geweldige gasten binnengekregen. Sharon Kreuger en Fabienne Scipio bloemen Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg, jongens. Uh, die zijn kampioen geworden vorige week. Een week voor het einde van de competitie. Gaan van de vierde klasse naar de derde klasse. En dan hebben we het over ZHC, over hockey. En Joop, jij was heel enthousiast in de krant over ja, de wedstrijd. Ja, zeker. Maar het was geen goede wedstrijd. Nee, absoluut niet, dames. Nee, was nee, het was echt niet de beste, beste uh, wedstrijd van het seizoen. Nee, het was niet kan onze, onze beste, beste wedstrijd. wedstrijden zijn nooit netjes. je. Hè? Nee, maar het was, het was een spanning, ongelooflijk. Ja? Ja, want het zou eerder 3-3 worden dan 4-2. En ja. uiteindelijk, twee minuten voor tijd, wordt het dan toch nog 4-2... Ja, die spanning is gigantisch. In de eerste helft, uh, Zandvoort komt op voorsprong. Tenminste, hij krijgt uh, kans om op voorsprong te komen. Hij krijgt een, een uh, strafbal. En dat, uh, die ging helaas mis. Uh, drie minuten later staat hij er toch in. Mooie goal. En dan kom je nog voor uh, de rust. Kom je met 3-1 voor op een gegeven moment. En dan denk je, nou, kat uh, in het bakje, helemaal. Maar vlak na rust 3-2. En jullie klapten helemaal dicht, denk ik. Ja. Klein beetje paniek. We denken, nou, gaat er niet net als... Uh... Feyenoord straks was de tweede keer te doen. Ja, dat is ongelooflijk. We hebben straks nog een wedstrijd volgende week zondag. Ja, ook nu bepaald, Ja. Ja, het, het hoeft niet meer. Maar dat is tegen de nummer laatst. Alkemade. Ja, een beetje uithalen. Hè? Even Kijken om het resultaat van Feyenoord te, te, te uh, overtreffen. Ja. Dat was 17-0. Ja, 17-0. Ja. Dat is Dat ja, dus vind jij leuk, hè? Ja, weet je wat het is? Ik heb een interview gelezen met een, een trainer coach, met Jaap Bleker uit ja. in de hockeykrant. En daar blijkt dat zijn team, dus deze dames... een van de meest scorende teams van, van Nederland is geworden. Nee, ja, maar ik bedoel, jij vindt het leuk dat Feyenoord met 17-0 op zijn... Ja, dat sowieso. Ja. Dat is... What's ja. in the name, ik bedoel. Ja. Maar goed... Uh, uh, uh, en Jaap die, die zegt ook, ja, ik wil aanvallend hockey spelen, agressief hockey spelen. En dat komt er gewoon uit bij deze dames. Ze pakken dat op. Ja. En uh, ze, ze hebben al zoveel wedstrijden met, met dik verschil gewonnen. Goed gescoord, laat zijn. Ja. eerlijk zijn. Ja, zeker. En ik denk dat met name uh, uh, Tania uh, een van de grote is die, uh, die, die gescoord heeft. Ik heb geen idee hoeveel ze er gemaakt heeft, maar het zijn er een heleboel geweest. Ja, ik denk, ja, ik denk het ook wel dat zij er heel veel ja, zijn jullie alle twee verdedigers? Ja, wij hebben ja, alle ja. twee verdedigers. Dus ja. steekt dat een beetje? Dat jullie niet scoren? Die het zorgen ervoor hè, dat ze kunnen scoren. Ja, ja, maar jullie zorgen ook ervoor dat de tegenstander niet scoort. Ja, zeker. Dat het ja, dat proberen we wel zoveel mogelijk. Positief eens kijken natuurlijk. Hè. Ja. Vandaar die 0, hè? Met die 17. Ja. ja, ja. ja, ja. Pas op, hè, die meisjes zijn onpasseerbaar joh. Maar um, um, um, waar, waar staat de stand van z'n hockey? ZHC hele grote jeugdvereniging. Ja. Uh, geen herenteam, wel twee damesteams. Ja, wel... Waar staat het van Hockey? Ja, waar staat het? Ja, Het is wel natuurlijk een hele grote jeugd. Dus dat ja. stroomt door. Dus dat is heel fijn. Alleen ja, nu hebben we één damesteam. Als het goed is blijft het tweede damesteam ook. Jongdames. En, uh, dat dat is, weer... Het is anders dan met voetbal hè? Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja, we hebben het... Twee dames team, één eerste en ja, ja, ja. één jong dames op ja, ja. Een tweede team. Hoe je dat maar net wil noemen. En uh, zij, als het goed is gaan zij ook door. Maar dat is meer een uh, vriendenteam. Maar hebben jullie veel last van, van uh, de verenigingen als uh, Allianz, uh, Rood-Wit, uh, HBS en dat soort uh, Bloemendaal? Hebben jullie er veel concurrentie van? Dan trekken die veel uh, volwassen spelers met name uh, naar hen toe? Ja, misschien wel. Ja. Omdat dat misschien bereikbaarder is, of in de buur, meer in de buurt. Is het natuurlijk ja, maar er spelen goed. ook zandvoetjes daar. Ja. ja. Omdat, het toch, omdat ze toch of uh, hoger spelen, meer teams meer hebben. Ik denk dat het teams gekomen, omdat het eerst waren er niet zo verleden. Op een gegeven moment kan je niet verder. ben zijn ja. ze ook naar Allianz gegaan en nu weer teruggekomen. Ja, ja dat, dat is eigenlijk wel bekend natuurlijk. Ja. Er zijn Nog een paar dames. Ja. We hadden het net over Tanya, die is ook weg geweest en weer terug. Klopt, ja. En die zegt, ik zal je nooit meer weggaan. Nee, er komen nu steeds meer... Uh, meer meiden terug, ook omdat, omdat we nu echt een, een sterk team aan het neerzetten zijn. We willen echt, uh, echt voor, voor, de, voor de eerste plek gaan en we zijn allemaal zo fanatiek. En dat was in het begin niet. We hebben nu gewoon hebben twee keer twee uur in de week trainen. Je moet er zijn. Dat ja. heeft dat consequenties. Dus ja, het is veel ja. fanatieker en veel uh, strenger. Ja, Bleker, jullie coach, zegt dat jullie ook in de derde klas goed mee zullen komen. Dat jullie zeer fanatiek zijn, maar dat jullie nog niet eens weten hoe goed je bent. Ja, dat zou, ik denk dat we het best wel zou kunnen, dat, dat, uh, dat wij soms denken van, dat we twijfelen, maar we zijn echt heel erg goed bezig. En ik denk dat we nu wel gezien hebben, ook in de, de, de eerste periode van, van deze competitie, dat, uh, dat er zo'n groot verschil zit tussen het eerste en het tweede deel. Na de winterstop, zeg maar, waren we al zoveel beter en dat hebben, we, dat hebben we zelf ook wel gezien. En dat heeft dat ook wel weer kracht gegeven om nu gewoon in de derde klas te knallen. Mag ik een kleine voorzichtige... Vraag stellen. Ook weer kampioen volgend seizoen. Ja, wij we hopen het wel. Gaan we gaan er wel voor. voor. Okay. Joop. Jou ja, jou moet ik moet helaas ja. dus, uh, me. Bedankt voor je komst. Ik laat het dames aan jou goede zorgen over. En ik heb gemerkt aan jou dat je heel enthousiast kunt worden op, op hockey in de dames. Ik vind hockey een geweldig spel. überhaupt. Het is ontzettend mooi snel geworden. Geen buitenspel meer. Zelfs je bal nemen. Ik vind het geweldig. Daar kan voetbal nog even van leren. Laten we het doen. Ik spreek jullie later. Ja. Dan we hebben wel we, nog ja. iets voor, voor u meegenomen. Oh. We hadden nog een uh, even pakken. Ja, dat gaan we dus even meemaken. Dan ga je niet weg, zeker Joop. Oh. Nou, ik, word je weer, ik word je word je weer verwend? Zo. Wij om te bedanken voor alle leuke foto's die je ons gemaakt hebt. En uw support elke uw week. Support. Ja, nou, uh, graag gedaan uiteraard. Uh, ik verdien uh, aan hockey. Maar ik vind het zo ontzettend leuk om erbij te zijn. Ja. Geweldig. Dankjewel. Ik vind het leuk om die foto's te sturen. Super. Hartelijke bedankt. Ah, super. Veel veel succes Joop. Dank je. Dank je. Ignore van de CCR of Cleaners Clearwater Revival. I put a spell on you. Hennie. Jaron Keuger en Fabienne Skipio Blume zijn in onze studio. Terwijl er iemand mij weer gaat zitten bellen terwijl ik in de uitzending zit. Heel lastig natuurlijk. Ik kan hem even afzetten. Uh, dat gebeurt hè, als je je telefoon niet afzet. Ik had hem afgezet hoor, maar ik weet ook niet wat er aan de hand is. Maar nu kan niemand Hij meer. Hij stond gewoon aan. Maakt niet uit. Jongens, ik ben zeer vereerd... Of Meisjes, ik ben zeer verheerd dat jullie hier in de studio zijn. Want het gebeurt niet altijd dat je kampioen wordt natuurlijk. Nee. Wat voor gevoel is dat nou? En dan, dan zo voor het einde van de competitie. Ja, dat is geweldig. Omdat het, ook omdat we vorig jaar al wilden. Toen is het ons net niet gelukt. Tweede geworden. Uh, dan moet je naar een na-competitie om te kijken of het toch, of het toch nog uh, gaat lukken. Toen is het helaas niet gelukt. de nee, dus uh... clubs zijn niet goed in na-competitie. Nee, het ja, nee, nee, was, dus... was een toernooi. Ja, dat je alsnog naar de derde klas mag. Maar iedereen was dan op vakantie, niemand had ja. erop gerekend. Heel vervelend. Ja, en uh, toen is het ons uh, net niet gelukt. Dus uh, nou ja, dit jaar gingen we er natuurlijk helemaal voor. Dus als het dan lukt, dat is wel echt. Uh, dat is, uh, geeft we het een hadden gevoel. het er net over dat jullie volgend jaar eventueel ook kampioen kunnen worden. Hoe zeker zijn jullie daarover? Zijn jullie zo sterk dat dat kan? Nee, in het begin hebben we ook wel, hebben we ook wel eens. Getwijfeld, maar we hebben wel ook, uh, ja, we hebben ook gezegd... Weet je, we moeten het ook gewoon durven. Weet je, dat moet gewoon de doelstelling zijn. En uh, ja, wij hopen gewoon sowieso in die top drie te, uh, te eindigen. Oh, Dan uh, maar kampioen. Maar ja, kampioen, daar ga je wel voor. Oh, leuk, we ja. gaan er wel weer keihard voor werken om dat, uh, om dat te halen. Met zeker goed. Ja, ja zeker. Uh -huh. Nou, is er bij jullie... Ik, ik ben heel benieuwd... hoe. Wat voor gevoel is dat binnen een club? Als dat dames teamkampioen wordt. Hebben jullie ge gevierd? Ik bedoel... ja, ja, ja. Meteen na de wedstrijd. Bloemen, champagne, schreeuwen. rondje, hoort erbij. Ja. Ja, op het veld kwamen de boelste bloemen en de champagne. En uh, hebben, we daar, hebben we dat gelijk gevierd. En uh, daarna hebben we barbecue gehad. En uh, hebben we nog met z'n allen lekker wat gedronken. Leuk, dus dat was, uh, was wel ja. zeker wel heel erg gezellig. Je zei net... Jullie trainen twee keer in de week. Ja. En je moet komen. Ja. Gaat Jaap, ja, jullie coach. Gaat hij inderdaad zover dat als je niet kunt. Door wat voor reden dan ook. Dat je ernaast staat. Ja. ja. Het is wel, natuurlijk zijn er altijd uh, Uitzondering. Uitzondering. Ja. uitzonderingen. Maar in principe. Nee, is het echt zo dat wij. Uh, je moet komen trainen. En anders dan kunnen daar wel consequenties aan zitten. Ja. zitten. Nou, dat is wel goed. Dat is ja. Ja. ja. Als jullie uh, weggaan voor uitwedstrijden, dan is er bijzondere muziek die jullie draaien. Ja, ja. Want dan, uh, nou, de, deze competitie de hebben we natuurlijk veel gewonnen. Dus dan uh, zijn we blij en dan, uh, dan zetten we met de sneltrein naar Zandvoort op. En dan, ja. uh, dan gaan we met de we weer. En dan <pleeble> komt, de, de komt de sfeer erin en ja, dan ben je dat. je, dat is hartstikke leuk. Weet je dat er heel veel uh, de sneltrein naar Zandvoort platen zijn? Ja. Maar jullie hebben hem van de topstars, hè? ja. Oh ja, ja wel Carol wel. heeft het natuurlijk. Ja. Daar komt hij dan. Dan hoop ik wel dat ze een tijdje op tijd rijden, die trein. Maar We hebben in ieder geval een nieuw stationsplein in Zandvoort, dat is leuk. daar woont mijn hart te Als je de klank van het stand hoort, dan denk ik aan mijn lief.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 mijn hartje dief als je de klank van het strand hoort, dan denk ik aan mijn lief, met de snelheid naar zandvoort. Van daar woon mijn hart te dief. Als je de klank van het strand hoort. Dan denk ik aan mijn lief. Ze had me zoveel te. Vertellen. Luisterde gedwee. Ze was een wonder in het pellen van garnalen uit de zee. Ze kende alles van de vissen, van de school en kabeljauw. En ik kon haar niet meer missen toen ze zei: Ik hou van jou. Met de snelvlein naar antwoord. Vandaar woon mijn harte diep. Als je de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 to the glow Ja, de top straks Met de sneltrein naar Zandvoort. En we gaan weer met de sneltrein naar Henri Ja, maar als ik deze plaat voor aan hoor... dan denk ik alleen maar aan Fabienne en aan Sharon. <lacht> dan kan dat niet anders meer natuurlijk. Jongens, jullie zitten in een pool... waarvoor je heel veel moet reizen. Dat heeft te maken met het feit dat hier in de buurt... allemaal sterke ploegen spelen. En dan moet je een hele ende. Dat is niet zo leuk natuurlijk. Nee, nee, nee. soms dan word je, denk je wel echt van... Oh, we gaan uh, vaak verzamelen... Rond een uurtje of tien, elf. En we zijn altijd pas rond een uurtje of vijf uur terug. Of uh, soms wel later. Omdat we gewoon... ja, Je, je, moet, je moet er soms echt uh, anderhalf uur rijden. Maar dat was in <coughs> deze pool. Ik weet niet waar we nu in terechtkomen. Misschien dat het iets dichterbij is. Dat is te hopen dan, hè? Dus, uh, dat hopen we wel, ja. Dat hopen ja. we wel, ja. <laughs> wow. We hadden nu verre afstanden. Maar wat, wat, noemen ze een paar plaatsen waar jullie gespeeld hebben. Waar uh, uh, zaten we. Feyenoord, Thor... Ja, Rotterdam is... allemaal, allemaal Zuid-Holland. Ja, holland Wauw. Ja, dat is heel vervelend. Ik hoop voor jullie inderdaad dat het allemaal wat dichterbij komt. We gaan heel even iets anders doen, want uh, er is nog na competitie gevoetbald. En volgens mij is Martijn nu aan de telefoon. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen heren Vertel eens even heel snel, want ik heb geen idee. Hoe is die wedstrijd afgelopen? Uh, uiteindelijk heeft Sparmoouder gewonnen en schijnt ze gepromoveerd naar de, naar de derde klasse. Nou, dat is toch ongelooflijk hè? Daar was ze daar ja, het was al, dus helemaal het geen, geen, geen kans voor bleken te hebben. Ja, dan klopt. komt het door de KNVB opeens de mogelijkheid om, om mee te doen. En die pakken ze geweldig, hé. Ja, zeker. Het was wel, wel enigszins tegen de verhouding in. Maar goed, uh, dat telt uiteindelijk niet. Hè? Ik Die staan nee. nu in de, in, de, in de derde klasse. En uh, daar gaat het om. Vertel eens over die wedstrijd. Uh, nou, het was zo dat ze speelde tegen Zaande. Ja. En uh, Spaanouder kreeg echt wel een aantal kansjes, Maar we waren vaak. Uh, uh, schoten van afstand uh, bijvoorbeeld. En Zaand was uh, voorin uh, best gevaarlijk, uh, middels uh, vrije trappen en corners en dergelijke. Uh, ze kwamen een aantal keer één uh, op één uh, met de keeper petit kort van verspanhouden. Uh, met Rus was het 0-0 en uh, ja, goed, de tweede helft uh, ja, duel werd wat meer open. En, um, ja goed, de, de, ze scoren gewoon de, ze scoren twee keer. Nou, de dag ging eraf en ja, je hoort nog wel aan de stem. een stem. Het was niet mijn feest gisteravond. Je hebt uh, weer lekker meegedaan, geloof ik. Oh, hou op, hou op. <laughs> <laughs> hey, en wie heeft ze gemaakt? Um, Nick Roelofs en, um, Oh, weet je, andere jongen ook weer. Nou, die, uh, die krijgen we later van me. Maar niet de bekende topscorer van ze? Nee, die was geschorst. Oh, wat jammer. En dan toch ja, winnen? Kan... Ja, Die kregen geen kaart ze uh, tijdrekkers. alleen straten uh, vorige week. Ja. Uh, ja. En dat scheelt wel een slag om borrel hoor. Gisteren ook weer. Ze mis gewoon voor- een aanstoppunten. Ja. Uh, Joe is gewoon heel. Joe wat we het over hebben. Die is sterk, die is slim. Uh, maar goed, uh, gisteren komt uh, hij langs de lijn en te juichen. 250 mensen waren er, heb ik begrepen. Ja, dat zou zo maar kunnen, ja. Ja, leuk man. Ja. Maar wat geweldig, hè. Die derde klasse, dat wordt top, hè. Ja, het is wel zo. Olympia Haarlem uh, die, uh, die is dus uitgevallen. Ja. Uh, we, uh, we kregen van de week een seintje dat het niet goed ging, dat ze moeten om een uh, elftal op de been te, te brengen. En uh, ja, goed, gisteren kregen we eindelijk de bevestiging. Uh, Olympia Haarlem is ermee gestopt. Jee, dat is jammer. Ja, dat is doodzonde. Uh, ja. Ik denk dat het ook gevolg heeft voor de andere Haarlems clubs, want uh, uh, kijk, Haarlem, je hebt niet genoeg elftallen om uh, één, één klasse zoals die zone vier klasse te maken. Je moet altijd samen met een andere, andere regio. Ja. En uh, uh, ik denk dat in eerste instantie uh, dat dat uh, op 100% uh, uh, Amsterdam zou worden. Maar ik denk dat je nu uh, uh, de kans hebt dat je richting Zandijk moet. Maar goed, dat, uh, we moeten even wachten tot 5 juli, dan is dat allemaal bekend. Heel Noord-Holland erbij misschien. Uh, ja, dat zou ook nog wel kunnen, dat je richting, uh, richting uh, Dijk aan en zo gaat. Dat zou ook nog Jezus. kunnen. Ja, dat is niet zo leuk. Nee, hey. ja, het mooie ding was is dat je alles een beetje in de, in de buurt had. Ja. ja. Weet je wie er naast zit? Nee. Matthijs Mulman, natuurlijk. Ah, ja, ja, heel goed. Heel goed. Ja. En uh, daar ga jij ook nog even iets over vertellen, hè, over morgen. Ja, morgen gaat uh, uh, HFC zich waarschijnlijk in de geschiedenisboeken inschrijven. Nou, niet waarschijnlijk. Die staan al in de geschiedenisboeken. <laughs> ja, ik moet een soort van objectief blijven, toch? Nee, maar het is de oudste club, vandaar. Ah, ja, ja nee, dat denk ik met jij. Nee, maar is nog, geen, nog, nog nooit een reserveaftal geweest... ...waar twee keer achter elkaar al geen landschampje geweest. Oh, dat bedoel je met historie? Ja. Nou, dat gaan we gewoon schrijven. We hebben het al opgeschreven, hoor, hier. Ja, ja heel, goed, heel goed. Ik uh, ga er stiekem ook vanuit. Hoor. Kom je? Ja, ja, wij zijn er ook. Nou, Matthijs? Ja, fantastisch. Dus morgen wordt geschiedenis geschreven. Laten we het hopen. Want ja, deze wedstrijd, ja, daar doe je het voor natuurlijk voor het hele jaar. Dus wat dat ja. betreft, de competitie ging vrij makkelijk. Naar competitie... Uh, ja. Zover ben je gekomen. Dus dan moet je hem ook pakken die schaal. Dus, ik ben hebt, heel benieuwd. Je zegt de competitie ging vrij makkelijk. Je bent gewoon een ongeslagen kampioen geworden. Je bent het hele jaar ongeslagen. Hè? Ja. Ja, ja. Dus dat is... Uh... Onvoorstelbaar. En vorig jaar ook. Ja, klopt. Dus, dus uh, dat is al geschiedenis denk ik. Ja, vorig jaar hadden we nog een beetje concurrentie van de AFC. Zeker ja. voor de winterstop. Ja. Dat was het verschil echt uh, minimaal. Maar dit jaar was het echt uh, vanaf uh, ja, maart, uh, beetje begin maart was het een beetje bekeken. Dus uh, ja, aan de een kant wel jammer natuurlijk. Want uh, ja... Het liever speel je natuurlijk elke week finales. Maar uh, ja, het zij zo. Jij wilt, jij wilt natuurlijk niets zeggen over morgen, over nee. de opstelling. Ja, ja, ik weet de 18, ik weet de 18 namen. Ja, ja. Die staan op het formulier, want meer, meer mogen er niet op. Maar geen schorsingen? Uh, nee, geen schorsingen. We hebben één blessure. Oh, Jeroen Drost, onze linksachter, oh, oh, oh, die uh, draaide zijn knie afgelopen dinsdag uh -huh. op de training. Uh -huh. Dus die is er sowieso niet bij. Uh, maar voor de rest, uh, ja, ook de A-junioren die er uh, gedurende de nacompetitie bij waren, die zitten morgen gewoon uh, bij de 18, neem ik aan. En uh, als het goed is dat ik straks thuis kom, heeft Jeroen uh, de opstelling. Dus en dan, gaat, dan gaat de mail naar de jongens eruit. Aanvoerder Koen Duitshoff, die vorige week niet mee kon doen, die is weer terug? Die is fit. Gisteren iets eerder uh, stopte hij met de training. Een beetje uit voorzorg. Dus die is, nee, die verwacht. Die staat gewoon in de as achterin. Okay, en de beste voetballer van Haarlem en Weide omstreken, is Ro die hierbij? Rorkensteen nummer 9, die zit bij de 18. Ja, nou ja die speelt <laughs> natuurlijk. Wat ja, is ik ga, die ik, ik wat ga er is wel van uit. Ja, ja uh, weergeloos. Ja. Dus, uh, laat die morgen maar het verschil maken. Dan uh, nou, hè? Dat maakt hij toch iedereen gaat op, hij uh, op de schouders. Ja. ja, absoluut. Martijn, heb jij nog vragen opmerkingen? Hallo? Hé hey, hallo. Ja, jij ja, mee? Ik dacht, ik in de niet klaar praten. <laughs> nee, ik, ik zei, heb jij nog opmerkingen? Wil je uh, Matthijs uh, succes wensen? Uh... Oh ja, dat, dat sowieso. Goed, we, uh, we zien we, elkaar we... morgen denk ik, Martijn. Ja, ja, we spreken elkaar morgen sowieso nog even voor de wedstrijd. Kom het, uh, later vandaag komt er een, een voorbeschouwing met, uh, met Jeroen, uh, Kroes, de trainer, en met uh, Sander Vinken, technische bestuurslid. Uh, komt er op voetbalhaarland.nl. Leuk. Die hebben Leuk. Allebei, uh, allebei uitgebreid uh, gisteren gesproken. Ja. Um, ja, en HC uh, dit, dit, ja, is hier natuurlijk hartstikke trots op. Ondanks dat het een, een tweede elftal is. Uh, ja, als je zo kans schrijft om de boeken in te schrijven, dan, uh, dan moet je die kansen moeten grijpen. Overigens mogen we niet meer over het tweede elftal spreken, want we zijn uh, in de tweede divisie. We zijn dus een betaalde club, dus we hebben een jong team als tweede team. Dus uh, het is, ja, is jong HRC, hè? Ja, ja. Nee, ik snap u wel. Het, het klinkt ook een stuk zieker, vind ook niet. Maar ik heb je van leek, wat moet er morgen nou gebeuren? Moeten ze gelijk spelen, moeten ze winnen? Of, of, of mogen ze zelfs verliezen? Wat, hoe zit dat precies? Hallo, hallo, Sharon. Ja, ja, ja, kom op nou. Sharon, jij nou bij de muziek, joh. <laughs> <laughs> Natuurlijk nee. moet je zo'n wedstrijd winnen. Ja, maar ook gelijk is niet genoeg nee, nee, om te winnen. Er moeten strafschoppen genomen. Dit is één wedstrijd, we gaan niet herhalen. Uh, okay. finale okay. is één wedstrijd. Bij gelijkspel gaan we twee keer 15 minuten verlengen. Ja. En daarna worden het penalties, mocht het nog gelijk zijn. Ik win hem ook. Maar nou, heb, heb ik natuurlijk ook. meteen een strafschop nu nu. <laughs> <laughs> nou ja, goed. Ik, uh, uh, Martijn, had jij nog iets toe te voegen? Want anders ga ik ja. een stukje muziek... Uh... Nou, nog één dingetje. Ja. Hey, ben jij bijgekomen van de afgelopen zaterdag? Nou, niet echt, hoor. <laughs> ik, heb nog, ik heb nog nooit zoveel gezien over een, een sportdag. Aan reacties en opmerkingen en, en telefoontjes... En, het is een, jullie hebben er een geweldig succes van gemaakt en iedereen snakt naar volgend jaar al. Ja, en, uh, ik, ik moet eerst nog zelf ook heel even bijkomen, dus volgend jaar is het nog heel even wachten. <laughs> maar uh, nou ja, volgend jaar gaat, gaat, absoluut, gaat er absoluut een, een vervolg komen. Ja, geweldig leuk. Ja. Dat is echt een topdag, maar jij had ook natuurlijk heel erg mooi weer. Ja, zeker weten. Maar goed, we, we, we hebben 1100 mensen over de vloer gehad. We hebben drie leuke wedstrijden gezien. Er zijn geen, geen incidenten geweest. We hebben afgesloten, afgesloten met een, met een mooi, mooi bescheiden feestje. Het was al met al echt een, een topdag. Absoluut. Maar geen incidenten, dat kan ook niet anders. Want als Roy Seitz uit Zandvoort de beveiliging regelt, dan kan er helemaal niets misgaan, hè? Roy is een topper. Die, <laughs> die heeft zoveel meegedaan. Ja. Daar, daar zijn we echt trots op. Nou, geweldig. Goed om te horen. Ja. Uh, heb jij nog iets tegen onze twee uh, vrouwelijke gasten? Want uh, ja, ja, jij kan ze niet zien, want je hebt natuurlijk uh, kanaal 40 niet aan van hoor. Nee, ik kan maar, maar ze zijn de moeite aan het kijken ook waard, hoor. <laughs> maar wie, wie heb je te gast dan? Wat zeg je? Wie heb je te gast dan? Twee hockeydames van uh, de hockeyclub ZHC uit Zandvoort... die vorige week al kampioen zijn geworden. Oh. Dat ja, het ja, goed. Het, het wordt hier een sportdorpje, hoor. Hey. <laughs> heel goed, heel goed. Nou, kom maar gauw weer een keer naar de studio, jongen. Is goed, is goed. Allemaal fijn weekend en uh, nou ja, tot, tot vele zeg ik het tot morgen. Ja, tot morgen, man. Dag, ah, okay. Dankjewel. Dag, Dank je wel. Hoi. hoi. Uh, Matthijs, jij heeft, hebt gekozen voor een bepaald stukje muziek en daar zit vast iets achter. Vertel. Heb je hem gevonden, Charles? Ja, ik heb hem gevonden. Uh, Boston Browns uh, 2017, The Goal Horn. Wat is dat precies en waarom vraag je dit stukje muziek? Mochten wij morgen scoren, ja. dan hoor je deze tune. Oh, dat is ook... Oh. <laughs> nou, dan dat ga, nou ga ik hem vast draaien. Dan komt helemaal, het helemaal goed. Helemaal goed, dankjewel. Als u dit nummer nog een keer wil horen, dan moet u morgen naar het HFC-trein komen. Want uh, gegarandeerd, dat komt weer voorbij hoor, toch mannen? De jongens van Jong HFC kunnen voetballen als de beste. Ja. Uh, maar de muziekkeus? ik. Wat <lacht> nee, is toch vreselijk? <lacht> <lacht> nou, ja, het is echt een, een overwinnaarslied, toch? Nee, het is een prima nummer, joh. Geweldig. Ja. Nou, vind ik ook. Door de jongens zelf uitgekozen. Ja, dus, dat is uh, uh, wel. Ja. Ja. ja, maar ik kan me niet voorstellen dat jij zoiets kiest. Nee, ik niet. Maar ja, ik moet, moet me neerleggen. Dus. Ja. <laughs> en jij gaat weg bij uh, uh, de jong ploeg. Je gaat naar de zaterdag. Waarom die overstap? Uh, waarom die overstap? Ja, uh -huh. op je hoogtepunt stoppen, zeggen ze. Ja, maar je stopt toch niet? Je gaat naar iets anders. Nee, dat klopt, dat klopt. Dat klopt. Maar hij ja, is twee keer kampioen. Twee keer de schaal, hoop ik, morgen. En uh, ja, Jeroen Kroes gaf natuurlijk al eerder dit seizoen aan dat hij zaterdag 1 gaat uh, trainen. En toen dacht jij, jaar met die succes jaar. De... Ja, hij heeft een beetje ook een beetje benaderd en uh, ik mocht er even over nadenken. En uh, Stefan de Krijger had, had zich natuurlijk ook al aangemeld als de teammanager voor Zaterdag 1. Dus op een gegeven moment uh, ja, heb ik even met Jeroen gesproken en ik vind het heel leuk om die, uh, die stap te maken. Omdat ja, het contact is goed en het uh, gaat een leuke elftal worden. Dus uh, heel veel oud-HFC'ers gewoon, die is gewoon een uh, ja, Zaterdag 1 gaan oprichten. Dus, uh, Twee keer op rij Nederlands kampioen. Ja, ongekend, dat he? kunnen we weinig mensen zeggen, denk ik. Ja, ongekend. <laughs> het zou voor het eerst zijn, je hoorde het net van ja, Martijn... Ja. het zou voor het eerst zijn in de geschiedenis dat dat gebeurt. Ja, dat is uniek. Dat is echt uniek. Ja, wel leuk hoor. Dus, uh, spanning, spanning stijgt nu al, Henny. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Dat, dat is dat ik wil weten. Hoe zenuwachtig ben je? Ja, we, zijn natuurlijk, ja, we hebben een app, app, uh, de kampioensapp met uh, Jeroen en met Paul met zijn drietjes. Ja, gisteren is volgens mij uh, is er 22 uur geappt in die, uh, in die, uh, <laughs> voor de training. Dus... Uh, ja, het houdt ons wel bezig natuurlijk. Dus, uh, ja. Maar de tegenstanders, wie zijn dat? In? Zijn die sterk? Ja, uh, dat die is zijn, uh, heel we sterk. Westlandia, Westlandia, uit Naaldwijk. Ja. Ja. De tweede van hun, die hebben van Excelsior Marsluis gewonnen in de halve finale. Ja. Ja, Excelsior Marzuis overigens was vorig jaar al heel kampioen. Ja. Net zoals uh, jullie bij de, bij de tweede teams. Dat, Westland was, dat ja. is al een hele sterke ploeg. Die hebben we ook dit jaar ja. uh, gezien hè, in de tweede divisie. Maar als je daarvan. Wint, dan ben je mm -hmm. sowieso een goede ploeg. Dus ja. je kijkt er wel tegenop. Denk ik. Jawel, nou, we, we verloren daar met 2-1 bij 1 Maasluis en thuis wonnen ze met 2-0. Dus ja, dan uh, kan je wel voetballen, denk ik. Ja. Dus, uh... Nou, is het in de, bij de voet, uh, professioneel voetbal, Dan gaan vaak de, uh, worden de beelden bekeken van, van de tegenpartij waar je tegen komt te spelen. Klopt. Uh, sturen jullie nou ook scouts na, naar het uh, voetbalterrein van de tegenclub ja, om te kijken een, van hoe ze spelen. Zo. Er is een scout geweest vorige week bij die wedstrijd. Onze ja. keeper van het eerste Tombox. Ja. Die, uh, die woont al heel toevallig in de buurt. Ja. Die is er vorige week geweest. Dus die heeft wat aantekeningen gemaakt voor Jeroen. Ja, Jeroen heeft het verder nog niet met ons over gehad. Dus dat gaat hij morgen in de voorbespreking gewoon uitleggen. Positioneel ja. gewoon per, per positie van hoe ze spelen en wat ze doen. Ja. En uh, hebben jullie ook, hebben jullie ook uh, spelers in, in het team of die normaal misschien op de bank zitten... die dan nu worden ingeschakeld? Nou, ik denk zo? dat uh, 90% hetzelfde elftal is als vorige week. Ja. Jeroen houdt niet echt van verschuiving. Zeker niet op dit, tijd, dit tijdstip dat je gewoon lekker draait als team. Mm -hmm. En uh, dat je gewoon, ja, je, op je sterkste uh, wil ik niet zeggen... maar je bent gewoon... ja. Wel op elke positie, gewoon goed op dit moment. En dan moet je niet, niet echt een heel team door elkaar gaan husselen. Ja, misschien je... één of twee posities, dat dan zal het worden. Zoals jullie daar zijn gaan kijken, zijn ze misschien ook bij jullie geweest kijken. Hè? Dat zou kunnen. Ja. Ja. Ja. Ja, maar dus dat, dat was, weet je niet dat zo. Was gewoon zo. Uh, even kijken, waar speelt natuurlijk een ottervesten? Een maar hier thuis zijn ze geweest. Voor... Oh, dat zou kunnen. Ja, ja nou, we, we hebben geen geheimen, joh. Dus <laughs> nee, dat we er gewoon voor. Tuurlijk. De nou, Duits of de aanvoerder staat erin. Uh, Roy. Bram, Bram staat erin. <laughs> Rooij zat erin. staat erin. <laughs> Roy, uh, nou, dus dan weten jullie de opstelling al, jongens. Dus, uh, maar uh, Geen kans, hoor. Blijf maar lekker daar. We gaan, uh, we gaan er even uit voor het uh, nieuws en voor de reclame. Uh, we hebben nog een paar minuutjes. Uh, en dan komen we straks uh, natuurlijk uh, terug voor de volgende twee uur... Watertoren Sport met presentator Henny Huckert... en ook Mathijs Meulman is de, de gast in de studio. En bovendien twee uh, lieve hockeydames.